6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. De Israëlische alpremier Sharon is overleden, er wordt gerouwd in Israël. De Arabische wereld herdenkt hem als slager, bulldozer en houddegen. Minister Asscher wil vasthouden aan lagere kinderbijslag... voor Nederlandse kinderen in Marokko en Turkije... en schoonmakers demonstreren voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Het weerbrede opklaring. Op veel plaatsen is het droog in het noordelijke kustgebied en enkele bui. De wind is west tot noordwest en matig aan zee eerst nog krachtig. Vanavond en vannacht neemt de wind af en gaat het land inwaarts licht vriezen. Verder kan een nevel, mist of lage bewolking ontstaan, vooral in het zuiden. Morgenochtend begint de dag daardoor mogelijk grijs, maar smiddag zijn de perioden met zon. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Ariel Sharon lag na een beroerte acht jaar in coma. Aan het begin van de middag werd zijn overlijden bekendgemaakt en zojuist gaf de Israëlische president Peres een reactie op de dood van Sharon. He knew no fear. He took difficult decisions and ze them courageously. He was admired at home and respected abroad. Arik was a great family man and considered Israël as his extended. Fijn met Sharon kende geen angst, zegt Peres. Hij nam moeilijke beslissingen als premier en kreeg veel respect van mensen in Israël en daarbuiten. Hij beschouwde Israël als zijn familie. In de tijd dat Sharon premier was, was Ben Bot de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Bot, goedenavond. Goedenavond. Heeft u Sharon wel eens ontmoet? Jazeker, ik heb hem zelfs niet alleen ontmoet, maar ook uitvoerig gesproken... En we uh, hebben daarbij uh, van gedachten gewisseld. Niet alleen over het hele Midden-Oosten conflict, maar ook over mogelijkheden om oplossingen te vinden. Uh, specifieke oplossingen. En daar heeft hij toen ook op een gegeven ogenblik mijn uh, bemiddeling gevraagd. En wat vroeg hij u? Nou, hij wist dat ik uh, contacten had met uh, Assad, met president Assad van Syrië. Uh, je zult zich nog uh, Amar Ansara uh, affaire herinneren. Hmm. Maar ik was uh, vlak voordat ik naar uh, Assad uh, zou reizen, was ik, uh, was ik bij hem op bezoek. En daar vroeg hij uh, of ik aan Assad de boodschap wilde overbrengen dat hij en de Israëlische regering bereid waren om uh, over de Golanhoogte te onderhandelen met, uh, met Syrië. Dus over de teruggave van uh, delen van de Golanhoogte. Wat zegt dat over Sharon dat hij dat toen wilde? Ik denk uh, dat hij na inderdaad de zijn militaire carrière eh, toch ook zocht naar middelen... om eh, een oplossing te vinden voor dat Midden-Oosten-conflict. Misschien aan de ene kant eh, als een compensatie... voor wat hij allemaal eh, had aangericht als militair. Aan de andere kant ook omdat ik toch de indruk kreeg in die gesprekken... dat hij echt op zoek was naar een oplossing... en dat hij misschien ook dan de geschiedenis zou ingaan... net zoals Rabin als iemand eh, die niet alleen dus met eh, militaire middelen trachtte... ...de veiligheid van Israël zeker te stellen, maar dat hij ook met constructieve plannen kwam. Hij had natuurlijk de aankondiging van het terugtrekken uit Gaza. En ik denk dat ook het vredesinitiatief naar Syrië toe, dat dat een van de middelen was. Een van de methodes die hij zocht om, als het ware, een keten van landen om Israël... Te hebben waarmee vrede was gesloten... en waarmee in ieder geval een stabiele situatie kon worden gecreëerd. Als hij nou niet ziek was geworden, in coma was geraakt... was het dan nu vrede geweest in, de, in, in Israël en in de Palestijnse gebieden? Nou, dat is in het Midden-Oosten altijd eh, buitengewoon moeilijk te voorspellen. Maar wat ik belangrijk vind is dat hier iemand was eh, die eh, echt op zoek was... Eh, niet alleen naar oplossingen, maar die ook eh, heel concreet bereid was... om daden te stellen, zoals dus teruggaven van die Golanhoogte onderhandelingen met Syrië om een vredesakkoord uh, te sluiten. Net zoals dat met Egypte was gebeurd. Met andere woorden, hij zei ook dat hij dacht... dat als met Syrië eenmaal iets bereikt was... dat het ook makkelijker zou zijn met Irak. Uh, en dat je dus op die manier niet langer... Uh, een kring van uh, vijandige landen om Israël heen zou hebben. En dat dat het ook het begin zou kunnen zijn van, van het vredesproces. Ja, u noemt een man die zocht naar oplossing in de Arabische wereld. Zien ze hem als een uh, moordenaar en een slager? Ja, dat uh, is ook niet verwonderlijk als je natuurlijk even kijkt naar zijn carrière. Hij heeft in uh, iedere oorlog meegedaan, 1948 de onafhankelijkheidsoorlog, de zesdaagse oorlog. Uh, hij was minister van Defensie uh, toen uh, de oorlog met Libanon in 1982. En daar uh, is natuurlijk dat uh, verschrikkelijke bloedblad aangericht in Sabra en Shatia, die twee vluchtelingenkampen. Dat is hem aangerekend. Hij was minister van Defensie en de commissie die dat onderzocht heeft, heeft ook gezegd dat uh, enfin, hij daarvoor eindverantwoordelijkheid droeg en dat hij dat had kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk een grote vraag of dat zo is, maar hij had een, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, geen zachtzinnige krijgsheer. Ben Bot, oud-minister van buitenlandse Zaken. Dank u wel voor uw reactie. Dank u. In Israël veel lof voor Sharon, elders in de Arabische wereld, is dat dus anders. Als Ben Bottel zei, Sharon was toen minister van Defensie. Sharon, oh, ga hey. hey. hey. Het is een varken, als ik hem in één woord moet kenschetsen, Ariel Sharon. Dat zegt een vrouw op een hoek van een straat waar mannen staan met uh, rode vlaggen, met Palestijnse vlaggen natuurlijk ook. Hier in Sabra en Shatila, hier in Shatila, op deze hoek een feestje. En deze mevrouw die komt eraan meedoen, want... Op het moment dat uh, die slachting plaatsvond, was zij twaalf. Hij als al jij hebt naar Marianne, we hebben niet meer hele groepen. En kan harib bezaad jiddan minno antehakl aarad. Ze kan zich nog alles herinneren en vertelt haar hele verhaal. Over de mensen die dood gingen over de vlucht naar het ziekenhuis. Over ook daar naartoe achtervolgd worden door de Israëli's. En die ook het, uh, het licht uitdeden. De uh, elektriciteit ervan afhaalden. En elke keer dat nu deze dag de stroom uitvalt... en dat gebeurt regelmatig in Libanon... dan denkt ze daar nog aan terug. Getraumatiseerd. Ik ben dan ook niet blij dat hij dood is, zegt ze, want hij had berecht moeten worden. Hij had voor een rechtbank moeten staan en moeten boeten voor zijn daden. De dood lijkt ze te willen zeggen en dat hoor je van meer mensen hier. De dood is te makkelijk eigenlijk voor Ariel Sharon. Een andere vrouw die heeft een grote zak met snoepjes bij zich... waar ze af en toe uit gooit. De kinderen draagt bij aan de feestvreugde. En een tijdje geleden een groepje meisjes dat voorbij kwam... en dingen skandeerden over Sharon. Het is niet zo trouwens dat het hele kamp... alhoewel je dat misschien wel zou verwachten... nu in een grote feeststemming is. Apotheekje is hier gewoon nog open. En ook de man die daarin staat te werken... die heeft de slachting destijds meegemaakt in Sabra en Shatila. Hoewel, meneer de Ik ga ik en voor de rest moet je vaststellen dat de dood van Sharon gaat in de armoedige omstandigheden in dit vluchtelingenkamp natuurlijk geen verschil brengen. Een verslag van Sander van Horen die bij Sadra, Sabra Shatila was. Ariel Sharon die een militaire begrafenis krijgt is 85 jaar geworden. Het NOS journaal. Gert Kluk. Minister Ascher van Sociale Zaken wil in hoger beroep... tegen de uitspraak van de rechter over kinderbijslag in het buitenland. Volgens de rechter is het onrechtmatig om ouders... die hun kind in een land van herkomst laten opgroeien... zoals Marokko of Turkije, minder kinderbijslag te geven. Ascher is het daarmee niet eens... en vindt dat rekening gehouden mag worden... met de lokale kosten van levensonderhoud. Ja, ik vind dat heel jammer en ook eigenlijk wel een beetje vreemd. Want dat beginsel is op zichzelf een heel redelijk beginsel. Het is namelijk...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 Dit belangrijke beginsel opeens niet meer zou kunnen. Als deze uitspraak stand houdt, wat kost het dan de staat? Uh, dan kost het 6 miljoen euro. Uh, omdat het gaat nu puur over de export van kinderbijslag. Maar dat beginsel passen we ook toe op de zorgverzekering. passen we ook toe op andere uitkeringen. Dus de risico's die het met zich meebrengt zijn weer groter. Honderden miljoenen? Nee, dat niet. Maar wel tientallen. In ieder geval geld dat we heel goed kunnen gebruiken voor andere dingen... Terwijl hier is echt, het is niet zo onredelijk om rekening te houden met de kosten waar iemand leeft. Minister Asscher in gesprek met verslaggever wilke Boom.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 Onder de mensen gingen vandaag in de Donutse wijk Tottenham de straat op voor Mark Duggan. De 29-jarige man van Brits-Afrikaanse afkomst... werd drie jaar geleden doodgeschoten door een politieagent toen hij in een taxi zat. Na de dood van Duggan kwam het tot zware rellen in Britse steden. Een jury oordeelde deze week dat de agent rechtmatig heeft gehandeld. Vandaag bleef het relatief rustig. Sommige betogers verwachten dat het een kwestie van tijd is... voor de vlam opnieuw in de pan slaat. Een verslag van correspondent Anne Samen. No Enkele honderden mensen protesteren vandaag tegen het oordeel van de jury... dat Mark Duggan rechtmatig door de politie is doodgeschoten. Zo ook buurtbewoner Brian Richardson. Uit angst dat de demonstratie net als vlak na de dood van Mark Duggan... weer uit de hand zal lopen, zijn er tientallen politieagenten... jongerenwerkers en ook religieus leiders op straat. Maar de relatie met de politie is er volgens de meeste jongeren niet beter op geworden. Patrick González is bijvoorbeeld tientallen keren preventief gefouilleerd door de politie. I was stopped and chased around tien times in less than one week and I was just feeling uncomfortable. Het zal buurtbewoner Brian Richardson dan ook niks verbazen als de rellen van twee jaar geleden zich nog eens zullen herhalen. De vraag is niet of ze weer zullen gebeuren, maar wanneer. Een verslag uit Londen van verslaggever Anne Salen. Er is verkeer, Wijnand Zwaan, goedenavond. Goedenavond. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum... staat file bij de Noordtunnel, twee kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Na een ongeluk, twee van de drie rijstroken zijn dicht. De hoofdpunten van deze uitzending... de Israëlische oud-premier Sharon is overleden. Er wordt gerouwd in Israël, de Arabische wereld... herdenkt hem als slager, bulldozer en houdegen. Minister Asje wil vasthouden aan lagere kinderbijslag... voor Nederlandse kinderen in onder andere Marokko en Turkije... waar het leven goedkoper is...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 Het laatste uurtje van het extra gedeelte van Langs de Lijn. Maar straks om zeven uur gaan we gewoon weer verder met de reguliere zaterdagavond uitzending. Onder andere met wintersportgasten. Tot elf uur gaat dat dan door. In dit uur nog de ontknoping van de vijf kilometer van het EK Allround schaatsen. De dames zijn vandaag al klaar. Ireen Wust is daar met kop en schouders de beste. Bij de mannen valt dat nog te bezien. Sebas, ver zijn ze op de vijf kilometer? We zijn bezig met rit nummer twaalf. Ja, ik denk dat de meeste vrouwen al gedoest hebben, uitgereden hebben, gemasseerd hebben. Misschien dat sommigen al wel aan het Diner zitten terwijl de heren inderdaad nog bezig zijn aan hun toernooi. Uh, trouwens, Irene Wust is hier nog wel in het uh, Viking Chipet. Die heeft namelijk uh, in de dwelpauze zojuist de schaats-Oscar in ontvangst genomen. De prijs die uh, altijd in Noorwegen in Hamar wordt uitgereikt aan de beste schaatser van het jaar daarvoor. Irene Wust is uitgeroepen tot de beste schaatser van het seizoen 2012-2013. En terecht met een wereldtitelround, een uh, Europese titelround en twee gouden medailles plus twee zilveren in. Individueel gezien bij de WK afstanden. Ik kijk nu dus naar het herentoernooi weer. Naar Andrea Giovannini. Dat is een talent voor de toekomst. Hij is wereldkampioen bij de junioren op de 3 kilometer. 20 jaar. Rijdt met grote voorsprong tegen de Duitse Jonas Vloek. Maar wat betreft de snelste tijd hoeft Rens Rotterdam zich geen zorgen te maken. Want met nog anderhalve ronde te gaan is Giovannini 7 seconden langzamer dan het schema dat Rens Rotterdam leidde naar 6.22.82. Chelsea is voor even de nieuwe koploper in de Engelse competitie. Het won de uitwedstrijd vanmiddag bij Hull City met 2-0. Everton-Norwich werd 2-0. Tottenham Hotspur tegen Crystal Palace ook 2-0. Met één doelpunt van oud-Ajaxiet Christian Eriksen. Cardiff City, West Ham United 0-2. Southampton, West Bromwich Albion 1-0. En Fulham tegen Sunderland eindigde in 1-4. Zometeen om half zeven begint Manchester United tegen Swansea. Chelsea is nu dus koploper. Heeft 46 punten uit 21 gespeeld. Dat is één punt meer dan Arsenal. Maar dat speelt maandag nog in deze ronde. Een uitwedstrijd bij Aston Villa. Manchester City zou ook nog koploper kunnen worden na deze speel. Ronde want het staat maar twee punten onder Chelsea en heeft ook nog een wedstrijd te goed: die van morgen, ook dat is een uitwedstrijd bij Newcastle United, Don't start to talk, yeah. I could talk. Sleep Sleepwalking While I'm in the world to write Call Korea's Information Have you got yourself An occupation All of us on here to stay Army van Elvis Costello. En terwijl wij naar die plaat luisteren, Jochem, zie jij een uitslag van een trainingswedstrijdje richting de Olympische Spelen? Veel schaatsers uh, zijn nu keihard aan het trainen of. Wat minder hard aan het trainen en nog een beetje in de zon en zo. Ja. Broeders Mulder, reden vandaag in Heerenveen? Ja, een trainingswedstrijdje. 34-94 voor Ronald Mulder en 34-95 voor Michel Mulder. Zo op de zaterdagmiddag. Ja, dat doen dus de echte sprinters. Waar Harvard Bukkel met 35-99 deed op het EK Allround. En voorlopig de nummer 1 is in het klassement. Want de mannen hebben pas één afstand gehad. Met Paul Brodka op de tweede plaats. En Nitswitski, de andere Paul op de derde plaats. Dan Koen Verwij op plaats 4. En Jan Blokhuizen en Ren Zottevel zitten daar niet heel ver vanaf. Wie is jouw favoriet voor de afstand die nu bezig is voor de 5 kilometer? Uh, nu Sven Kramer er niet is. Ik gok op Koen Verwij. Dat zou dan verrassend zijn. Want... Het zou verrassend zijn, ja. Uh, maar dat is, gewoon, dat is gewoon een onderbuikgevoel. En uh, Jan Blokhuizen is ook in goede doen. En dat, uh, ja, dat, dat zijn de namen wat ik eigenlijk uh, verwacht. Um, en dan kijk ik stiekem toch, ben ik heel nieuwsgierig wat Buckel kan. Wat Bart Swings gaat doen. Um, en Sverre Pedersen. Die jonge Noor. Die natuurlijk al een aantal jaren in de schaduw van uh, Harvey Buckel rijdt. Maar die natuurlijk wel afgelopen jaren op de Allround-toernooi wel gewoon mooie prestaties neerzetten. En als je die verwachtingen voor die vijf kilometer doorvertaalt in het klassement. Wie is dan na één dag de leider? Ja, dan blijf ik toch bij Koen. Dan is het nog steeds Koen voorbij. Ja, ja, ja, ja. Ja. Het komende half uurtje gaat dat uitwijzen. We zitten inmiddels in rit 13 met de man die jij net noemde... Pedersen, Sebas... Sverre Lundepedersen Pedersen, inderdaad, 21 jaar jong uit Bergen afkomstig in Noorwegen. Een Noorse hoop voor de toekomst. 30 rondrijdt hij nu. Dat is eigenlijk als je een beetje de tijden zo afrondt. Iets naar beneden of iets omhoog. De vijfde keer op rij dat hij dat dan zo'n beetje doet. Rond die 30 seconden. De Noren staan, de Noren juichen, de Noren wapperen met de vlaggen. Het betekent concreet dat Sverre Lundepedersen Pedersen momenteel 3 seconden sneller is dan het schema van Rens Rottevel. En dat hij. Beter bezig is aan een goede uh, 5 kilometer. Zijn persoonlijk record is 6 minuten en 10 seconden, dat reed hij in Salt Lake City. Tel daar dan uh, ietsje bij op, zou hij hier misschien wel 6,15 kunnen rijden. 29-9 nu in de ronde, tiende sneller dan de vorige ronde. Het Viking Chipet leeft weer een beetje op en dat was ook wel weer een beetje tijd. Daar was het wel weer een beetje tijd voor, zo na een lange, lange, lange zaterdagmiddag met Sverreloende Pedersen nu op de baan. Een uh, jonge knul, Fra uh, fragiel lijkt hij er, ziet hij er zo nu en een beetje uit. mij veel kracht en hij heeft een hele mooie souplesse. Hij heeft een hele mooie stijl. En hij heeft dus de toekomst wellicht voor zich als tweevoudig wereldkampioen bij de junioren. Nu 30 rond in, uh, als rondetijd. Je ziet steeds dat als hij zeg maar in de buitenbaan de finish passeert, dat de rondetijden ietsje een paar tienden langzamer zijn dan wanneer hij dat doet in de binnenbaan. Dan zou deze ronde weer ietsje sneller moeten gaan. Deze ronde leidt hem dan dadelijk naar de 3800 meter en dan heeft hij nog drie ronden te gaan. Hij heeft ook een tegenstander. Dat is de Fransman Ewan Fernand. ...Fernandes, die uh, Alexis Contern vervangt. Jammer dat Contain er niet is, ook bij dit toernooi. Want hij was ook bezig, is ook bezig aan een uh, goed en degelijk seizoen. Maar hij heeft zich afgemeld voor dit toernooi. En daarom dus de 24-jarige Fernandes. Maar die komt in het spel niet voor. Pedersen gaat nu langzaam de vermoeidheid merken. 30-2 in de ronde, terwijl hij de binnenbaan zeg maar, had richting de finish. Dus hij kan die trend die de lange tijd was in deze rit kan die niet doortrekken. Wel nog altijd ruim drie seconden sneller dan het schema van Rens Rotteveel. Maar in de rondetijd... Was hij zojuist ietsje langzamer? Op weg nu naar de 4200 meter. Je ziet ook dat het meer knokken is geworden. Het lichaam moet weer meer werken. Het gezicht is bijna net zo rood als zijn Noorse pak. 30-3 nu. 5-18-98. Levert hij een tiende in op het schema van Rotterdam? Heeft nog altijd wel 3,2 seconden over. En zo'n tijd net binnen de 6 minuten en 20 seconden. Dat is wel het minste wat je mag verwachten van Sverre Loene Pedersen. De 4 van vorig seizoen op het Europees kampioenschap en ook op het Wereldkampioenschap. De, de man die een paar weken geleden bij het Noors kampioenschap... dat was op de buitenbaan, dat waar hij af moest zeggen na de eerste dag... omdat hij ziek was. 30-9 nu. Ja, nu werkt die vermoeidheid wel door. Misschien ook wel een beetje de naweeën van de griep die hij heeft gehad. levert weer 16e in ten opzichte van Rens Rottevel, Maar in de laatste halve ronde zit hij inmiddels al. En hij had twee seconden en 16e, dus zojuist voorsprong op het schema van Rottevel. Hij heeft Fernandes op meer dan een halve baan zo'n beetje. Gereden. Dat verschil is ontzettend groot. En hier komt Sverre Lunde Pedersen naar de finish toe gereden. En hier gaat dan ook de nieuwe snelste tijd komen. Maar niet binnen de 6 minuten en 20 seconden. Dat is dan wel een klein beetje tegenvallend. 6:21.81 81 voor Sverre Lunde Pedersen. De Noren hebben gejuicht. Maar dit zal niet de winnende tijd zijn van de 5 kilometer. Je mag er wel verwachten dat het dadelijk nog een stukje harder gaat. Hier komt Fernandes richting de streep. En die eindigt dan net binnen de 6, 40, 6, 38, 76. en Die uh, uh, gaan we morgen niet terugzien op de 10 kilometer. Die heeft morgen nog één afstand te rijden. De 1500 meter. En dan zit voor de Fransman het toernooi erop. 13 ritten gehad. De laatste drie ritten zijn aanstaande met zo dadelijk. Hij staat al klaar in de baan. Jan Blokhuizen gaat het opnemen tegen de rus. Jevgeny Seriaev. Ja, Sverre Lunde Pedersen. die vorig jaar op het WK Allround. in datzelfde Hamar meedeed om de podium te plaatsen. Toen vierde werd. Heeft hij nog progressie geboekt? Het is een jonge jongen. Je mag eigenlijk aannemen dat hij een stap moet maken. Ja, vind ik ook. En dat is wat Sebastian ook al zegt. Je had verwacht dat hij om de 26 zou rijden. Dat is ook een tijd die hij eerder, uh, vorig jaar op de WK op dezelfde locatie reed. Dan zou je verwachten in de lijn van richting Sochi... dan moet je harder kunnen rijden. Omdat je ook ziet dat overal net ietsje harder wordt geschaatst. Um, nou, daar ben ik het een met je eens. Dan, dan hadden we iets meer ervan verwacht. Doet hij dus niet. Um, maar we mogen wegstrepen als favoriet. Dat gaan we dan in de komende ritten zien. Voordat we aan Jan Blokhuizen toekomen. Uh, je hebt nog um, wat nieuws gekregen over um, uh, Bob de Jong. Eerder op de middag spraken we daarover. He. Hij was de reserve voor dit Europees kampioenschap allround. Maar hij was niet in Hamar. Hij was aan het trainen in Colobo. En in die zin kon hij zijn reserverol eigenlijk niet waarmaken. Mocht er iemand zijn uitgevallen. Uh, de Jong en de KNSB wilden daar verder niks over kwijt. Jij hebt wel iets van nieuws gekregen Ja, Nou, Bob heeft de keuze gemaakt om op het moment dat er uh, iemand uit zou vallen... op het laatste moment in te vliegen. Die gok heeft hij genomen. Ja, maar dat, dat kan dan dus op zijn allerlaatste, als het gisteravond bekend was geworden. Als er dan nog vanochtend iemand was uitgevallen... dan, wordt dan had het, het niet meer gekund. Dan wordt het zeer lastig ja, ja. om vanuit Italië natuurlijk in één keer in de hamer te vliegen. En dan blijft de belangrijke vraag... heeft de KNSB daar dan genoegen mee genomen? Blijkbaar wel. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat nee. weet ik. Nou goed, moeten we hier een heel groot punt van maken? Nee, volgens mij niet, want het is allemaal achteraf gekleed. Ja, dan gaan we lekker schaatsen. Jan Blokhuizen is in de baan, Sebas tegen Yevgeny Serjaev. Daar heeft hij dus een tegenstander aan. Ook nu nog wel even op de kruising. Hij heeft er inmiddels iets meer dan 600 meter op zitten. De eerste volle ronde van Blokhuizen ging in 28,6 seconden. Maar in de praktijk zou Serjaev geen tegenstander mogen zijn voor Jan Blokhuizen. Het is een rust van 24 jaar die uh, 25 jaar moet ik zeggen is die inmiddels geworden. Die normaal gesproken in de World Cups in de B-groepen acteert Ja, meestal wel een seconde of 8, 9, soms wel 10 seconden langzamer is dan de tijden die Jan Blok huizen neerzet in de A-divisie. Mag dus geen partij zijn. Deze Rus, Russen toch ook met een B-ploeg. Zonder Skobrev, zonder Yuskov Wel met die Serjaev. die 25e wet op de 500 meter. Jan Blokhuizen, daar zijn dus de ogen gericht. 29-3 in de rondetijd naar de kilometer toe. Nadat hij op de 500 meter, na die moeilijke start en vooral eigenlijk twee moeilijke bochten, hoorden het er meer te zeggen in het interview met Steven Dalenbouw. twee keer de hand richting het ijs, niet verder kwam dan de zevende plaats. In 36-61 Komt nu door rond de tijd 1.45.82. De doorkomsttijd na 1400 meter. Kruist inderdaad voor Yevgeny Serjaev langs. Dat is een debutant trouwens op een Europees kampioenschap. De man die vijfde werd op het Russisch kampioenschap. Op de Olympische baan van Sochi nog niet zo lang geleden. 27 december 2013. Dus dat zegt ook genoeg over zijn capaciteiten op de 5 kilometer. Blokhuizen komt weer door in 2015. 74, 29 9. Dan is die tiende langzamer dan de voorgaande ronde. En heeft hij inmiddels een verschil opgebouwd ten opzichte van de Pedersen van 2 seconden en 43 honderdste. Blokhuizen moet natuurlijk nu de tijd zetten. Blokhuizen moet uh, de tijd gaan noteren waar dadelijk Koen Verweij zich op stuk moet gaan bijten. En ja, Verwij heeft toch een heerlijke tegenstander hè? aan de horwaal Misschien wel een veel betere tegenstander. Zeker uh, gezien het feit dat Koen Verweij ook een echte racer is. Dat hij graag een goede tegenstander heeft aan wie hij zich ook kan trekken op zo'n uh, afstand als de 5 kilometer. En nu. Nu zie je dus inderdaad met nog 7 ronden te gaan dat Blokhuizen helemaal geen profijt meer heeft van zijn tegenstander. Want hij kruist er ruim ruim ruim voor langs al 10, 15 meter nadat hij zojuist weer een ronde noteerde van 29 hoog. 29,8 seconden en doorkwam in 2,45,58. En dan is hij prima bezig hoor op deze 5 kilometer. Komt weer uit de bocht zoals altijd ruim uit de bocht. Hij gebruikt zoals altijd de volle breedte van de baan. Een brede slag om het zomaar te noemen. 29,8 opnieuw. Mooi hoor. Mooi vlak. 3,15, 38. De doorkomsttijd van Jan Blokhuizen. Op de kruising één slag. één zo'n lange lange slag. Houdt hij de arm van de rug af. Ziet hij het rondebord van zijn trainer Jan van Veen. Die hem in 2008 eh, bracht naar de wereldtitel bij de junioren. Eigenlijk de laatste. De enige grote prijs die Blokhuizen pakte in zijn, lange carrière, of in zijn carrière. En nu dan weer op weg naar de volgende doorkomst. Vijf ronden nog te gaan. Drie kilometer. Wat kan Van Veen op het bord zetten? Ja goed hoor. 29.5 nu door. De tijd brengt hem tot 3-4-97. Jan Blokhuizen is bezig aan een hele goede 5 kilometer hier op het ijs van het Vikingschipet in Hamar. De Nooren kijken geruisloos toe. De Nederlanders, veel publiek uit Nederland is er niet. Maar zij moedigen Jan Blokhuizen daaraan. De man die de afgelopen drie jaar tweede werd op de Europese kampioenschappen allround. Eén keer achter Skobrev, twee keer achter Sven Kramer. En nu met de 3400 meter passage bezig is. 29,6. Een tiende verval, maar 4.14.66 is zijn doorkomsttijd. Dat ziet hij nu op dat bord bij Jan van Veen. Gaat hij van de binnenbaan naar de buitenbaan toe. Als je kijkt eventjes via de beeldschermen, ook hier in het stadion, naar het gezicht van Blokhuizen. Maakt hij nog altijd een, een goede, een fitte indruk, een geconcentreerde indruk. Hij moet het dus helemaal alleen doen in deze rit. Wat passeert nu bijna zo'n beetje weer de finish. Ja, hij komt nu de bocht uit Een pats, hier is Jan Blokhuizen al bij de doorkomst van de 3800 meter. De drie ronden nog te gaan. 29, 9. Drie tiende van een seconde verval. Maar altijd nog binnen die marge van de 30 seconden. En ruim 4 seconden inmiddels sneller. Dan het schema van uh, Sverreloende Pedersen die dus uitkwam op 6,21-81. Jan Blokhuizen die toch zeker hier zo rond de 6.15, 6.16 zou moeten kunnen rijden. En daar ook mee bezig lijkt te zijn met nog twee ronden te gaan. Komt hij namelijk door in 514-72. En de rondetijd nu voor de eerste keer in de 30 seconden. 30,1 seconden is het voor Blokhuizen de 24-jarige Noord-Hollander. Die bij het Olympisch kwalificatie derde wet. Daarmee Bob de Jong uit de Olympische vijf kilometer hield. En zelf dus dat ticket pakte na Sven Kramer en Jorrit Beresma. Die afstand rijdt hij over vier weken op de eerste dag van, het, van de Olympische Spelen in Sochi. En dan gaat natuurlijk ook de ploegenachtervolging rijden. Nu moet hij in Hamar op zijn laatste vijf kilometer voordat hij gaat rijden op de Spelen nog een rondje afleggen. 30-5. 14 van een seconde verval. Dat is misschien net ietsje te veel bij het ingaan van die laatste ronde voor Jan Blokhuizen. Voor de laatste keer over de kruising houdt die lange slag zoals altijd... Armen op de rug gaat hij van de buitenbaan naar de binnenbaan toe. Rechterarm natuurlijk van de rug af om dat tempo erin te houden. Nog één keer proberen te versnellen bij het uitkomen van de binnenbocht. Dan de laatste, 100 meter voor Jan Blokhuizen. Die deze 5 kilometer gaat afleggen. In een tijd boven de 6.15 net. 6.15, 89 is de tijd voor Jan Blokhuizen. En natuurlijk is die alle zesde, of alle rijders die al gereden hebben. En die voor hem stonden in het klassement. Daardoor voorbij gegaan in datzelfde algemeen klassement. Serjaev komt nu binnen in 629,49. 49 Nou, Bukko en Koen Verweij weten wat ze dadelijk moeten doen. weten wat de limiettijd is. Die tijd is 6.15,89 En het rekenwerk kan gaan beginnen. Bukko, die dadelijk in de baan komt. mag op Jan Blokhuizen verliezen. 6 seconden en 20 honderdste. Dat lijkt veel. Maar de 5 kilometer is niet meer de favoriete afstand. van Horwat Bukko. Hij is toch echt een 1500-meter specialist geworden. En als je kijkt naar het verschil tussen Koen Verweij en Jan Blokhuizen. mag Koen Verweij wij dadelijk vijf seconden gaan verliezen op Jan Blokhuizen. 89. Dat is de tijd dus dat Blokhuizen zojuist heeft gereden. Ja, en is dat een tijd, Jochem, waarmee Jan Blokhuizen... uiteindelijk eerste zou kunnen komen te staan in het klassement? Om maar even door te rekenen. Uh, dat zal erom gaan hangen. Dat zal erom gaan hangen. Want ik vind de tijd aan zich, als ik kijk puur naar het verloop van de race... een hele goede race. Ik denk dat als hij, het, als hij de vijf kilometer hier niet wint... Dan, dan verliest hij hem bij wijze van met een bij met, met een seconde. Uh, en van wie dan? Mm, Je standaard antwoord, Koen, voorbij. <laughs> ja, dat, uh, daar moet ik dan wel aan vasthouden. <laughs> dat heb ik ooit geleerd hè, in de mediatraining. Nee, dat, dat, maar ik, ik vind het een hele goede race. Ik, ik denk dat de jongens moeten hard gaan rijden. Koen heeft wel zoiets van, oh, 6.15, dat is hard. Um, dus, dus, dus dat wordt wel spannend voor hem. Want wat rijden Bukko en Verwij normaal gesproken in goede doen op deze baan? Je hebt wel vergelijkingsmateriaal. Ja, ook, ook, de, de vorige keer 6.24, 6.22. Uh, dus ze moeten echt onder die 6.20 rijden. Dat, uh, uh, uh, we gaan het zien. We gaan het inderdaad zien. Het is uh, misschien wel de belangrijkste rit van vandaag in het mannentoernooi. Koen Verwij tegen Harvard Bukko. Sebastian. Ja, dat ben ik uh, helemaal met je, met je eens inderdaad. Uh, Koen Verweij die bij het uh, Olympisch kwalificatietoernooi... Ja, afgerond gezegd twee weken geleden 1856 reed. Tuurlijk, dat was in Heerenveen. Omstandigheden natuurlijk niet te vergelijken met hier in Hamer... waar trouwens winter is geworden. Pas voor de tweede keer deze winter na lange periode... met uh, hoge temperaturen uh, dik onder het vriesprunt. Het is gaan sneeuwen. En Koen Verweij neemt gewoon brutaal met Brani het initiatief... in deze vijf kilometer, want uh, komt door in 29.4... ...na de eerste volle ronde en kruist daarvoor. Hoewel ho, Bukkou langs Bukkou kan dan de 500 meter hebben gewonnen. Het initiatief nu op deze 5 kilometer is voor Koen Toch raar hè, dat Bukkou hele goede 1500 meters kan rijden. Soms ook nog wel als hij zijn dag heeft een aardige 10 kilometer kan rijden. Maar altijd moeite heeft de laatste jaren met die 5 kilometer. In Noord-Amerika twee keer boven de 6 minuten 20 reed. Calgary 6.207, Salt Lake 6.21, 76 bij de wereldbekerwedstrijden daar. Je ziet ook, dat Bukku een beetje zoekend is. Hij straalde gretigheid uit. Hij straalde echt energie uit op die 500 meter die hij won. En nu is het een beetje zoeken aan het begin van de uh, 5 kilometer. Want allebei de rijders zojuist met een rondetijd van in de 30 seconden. En dat betekent dat Koen Verweij bijvoorbeeld al een achterstand had van 2 seconden en 13 honderdste. Ten opzichte van Jan Blokhuizen. Verwijt mag dus 5 seconden verliezen. En rijdt op dit moment qua schema al 2,8 seconden achter Jan Blokhuizen aan. Bukkoe onderdoor gekomen bij Koen Verweij Was zojuist al bijna 3,5 seconden langzamer dan Jan Blokhuizen. En Bukkoe mag dus 6,2 seconden verliezen. Dus er is al een behoorlijke marge van die 6,2 seconden af. En ze moeten dadelijk nog 8 ronden op deze 5 kilometer. Waar Blokhuizen dus heel lang. ...in die 29 hoog wist te rijden. Koen Verwij, de man van de 1500 meter... ...op weg naar de volgende doorkomst. Hij heeft er 1800 meter op zitten. 29, 9. Drie tiende van een seconde sneller dan de afgelopen ronde. Met dank ook daarnet aan een lekkere kruising... ...waarin ze elkaar even partij konden geven. Dat zie je ook terug in de rondetijd bij Bukku. 29, 9. Die is ook in ieder geval iets sneller. Drie tiende van een seconde sneller dan de ronde hier voorafgaand. Verwij versnelt duidelijk in de buitenbocht. Dat ritme omhoog en dan dat meen... Neem je die snelheid het lange rechte eind op. Waar hij met negen slagen, acht negen slagen nu bij de finishlijn is. 2200 meter in 30,1 seconden. Weer twee tiende verval. En Bukou zelfs een halve seconde vervalt ten opzichte van de vorige ronde. Dat betekent gewoon dat Koen Verweij hier weer voor de Noor langs gaat kruisen. En dat ziet ook de Borse Bondscoach, Charles Pedersen. Die de handen nog eens naar de mond doet. En van alles en nog wat roept naar Oba Bukou. De man die op de Europese kampioenschappen twee keer tweede werd. En drie keer derde werd in zijn carrière. En bij de WK Allround ook vaak tweede wet achter Kramer. Eén keer derde wet. De overwinning zat er nooit in. En we hadden hoop wat betreft de Nooren. Wat betreft Bukko naar die goede 500 meter. Maar die dikke 6 seconden die hij had. Is al bijna weg ten opzichte van Jan Blokhuizen. Dus die Noorse hoop die vervliegt een beetje. Door die 30-2 in de afgelopen ronde. Hij is al bijna vier, of dik 4,5 seconden langzamer dan Jan Blokhuizen was. Koen Verwijn met voorsprong. De buitenbocht in. Wat kan Bukko? Komt hij in de natuurlijk wel terug. Want hij heeft... De de binnenbocht op dit moment... Maar hij komt niet meer in de buurt van Koen Verwij. Koen houdt de voorsprong. En wat ik er straks schetste: Koen rijdt graag echt tegen een tegenstander. dan wie hij zich op kan trekken. Voorlopig moet Koen deze 5 kilometer maken. En dat had ik toch niet echt verwacht. 30, 4 in de ronde. 30, 3. Een tiende sneller. dat wel voor Bukko. Maar die kruist wederom achter Koen langs. En als je dan kijkt naar de verschillen. Naar Jan Blokhuizen heeft. Verweij bijna zijn marge verspeeld. En ook Hoa Bukko heeft bijna die 6 seconden. en 2 tienden die hij voorsprong had. na de. De 500 meter heeft hij bijna verspeeld. Nog 400 te gaan. 4 keer 400 meter voor Koen Verwij. 30 rond in deze ronde: 419-41. Betekent dat hij weer 14e verliest ten opzichte van Jan Blokhuizen. Bukou met zijn 30-4 verliest. Dus 18e er nog eens bij ten opzichte van Jan Blokhuizen. En heeft zijn marge bijna verspeeld. En zo lijkt Bukou toch weer op deze 5 kilometer meer tijd te verliezen dan eigenlijk zou mogen. Wil hij echt aanspraak gaan maken op een eventuele Europese Titel. Hoeven wij nog altijd met een ruime voorsprong van zo'n 15-20 meter op weg naar de slotfase, naar de laatste drie ronden? Bij het Olympisch kwalificatietoernooi leverde die juist in die laatste ronden te veel tijd in om echt aanspraak te maken op een Olympisch titel, uh, ticket. En nu blijft de grote klap voorlopig uit. Hij verliest maar twee tiende van een seconde. Maar met vijf seconden en negenhonderdste is hij zijn marge kwijt. En met zes en een seconde achterstand op het schema van Blokhuizen heeft ook uh, Hoa Bukku zijn marge op Jan Blokhuizen verspeeld. Die toestaat te kijken op het middenterrein... ...samen met Jan van Veen... ...en eigenlijk meekijkt met de schaatsende Koe Verweijen... ...ziet dat Verwij met nog twee ronden te gaan... ...een rondetijd noteert van 30-6... ...daarmee weer een halve seconde... ...extra uh, verlies... ...oplevert of aan de broek krijgt... ...in deze ronde... ...laatste anderhalve ronde Verwij ...houdt nu de rechterarm van de rug af... ...op de kruising, probeert daar al... ...met meer snelheid, met extra snelheid... ...de volgende bocht in te gaan, aan te vallen... ...dat is de buitenbocht, de lijkt... Iets meer snelheid te hebben in ieder geval op de kruising waar hij de binnenbocht instuurt. Verwij houdt wel de voorsprong als hij de bel gaat horen voor de laatste ronde. Na nou de 30-6 van zojuist weer een 30-6. Dat was die versnelling. En ook Bukkou verliest dan in deze ronde, de ronde even niets. Maar nog altijd hebben ze wel allebei de marge verspeeld ten opzichte van Jan Blokhuizen. Maar verwijzen Knokker. Knok nu tegen zichzelf. Tegen de knok. De klok. Hij gaat in ieder geval Bukkou verslaan op deze 5 kilometer. Dat gaat Koen verwij in ieder geval doen. Oh, nou, met de hand naar het eind. Maakt daar een misser in de laatste binnenbocht. Komt nu richting de finish toegereden. De tijd van Blokhuizen zit er natuurlijk niet in. Maar wat wordt het verschil? Het verschil wordt uh, te groot denk ik met 6'21,59. Is dat verschil inderdaad te groot. En ook uh, voor Hova Bukku geldt dat met 6'22,97. Jan Blokhuizen is niet alleen het snelst op de 5 kilometer. Maar is zowel Koen Verwij als Bukku voorbij gegaan in het algemeen klassement. Verwij op zijn beurt ook voorbij de Norgen gaan in het klassement. Dat betekent met nog één rit te gaan. Bart Swings komt zo tegen Douwe de Vries. Dat voorlopig het klassement is. 1. Jan Blokhuizen en twee Koen in het klassement naar de eerste dag. Ja, en op de ontzettend. derde plaats Holwa Bukkou. Pedersen staat vierde. Maar goed, er komt nu nog een rit. Bart Swings, de nummer 12 van de 500 meter, heeft dus wel het een en ander goed te maken. En vonden we ook nog niet echt overtuigend dit seizoen tegen de 31-jarige debutant Douwe de Vries. Voorlopig is de winnaar van de eerste dag. Ondanks een matige 500 meter, dat toch Jan Blokhuizen? Ja, dan kunnen we ook zeggen, Jochem, dat het op de tweede dag nog heel spannend gaat worden. Want als dit de top 3 blijft, Blokhuizen, Verwij, Bucke die zitten in het klassement heel erg dicht bij elkaar. Ja, alleen uh, weten we dat uh, Verwij een goede 500 meter heeft, dat Buku dat ook kan rijden. Maar dat uh, Jan Blokhuizen gewoon de beste 10-kilometer man is. Ja, dus uh, helemaal vooruitkijkend. Dan gaat Blokhuizen morgen wat terrein prijsgeven op de 1500. Dat en is het KW dan klaren op de 10 kilometer, normaal gesproken? Ja, nou ja alles wat ik zeg zit ik, <laughs> zit ik vandaag naast. Elkaar. <laughs> maar dat zou wel een, een loog zijn. Of dat hij minimaal verliest op de 1500 meter. Maar Jan is wel gewoon echt een goede doen. Ik bedoel, hij rijdt gewoon een hele puik 5 kilometer hier. Um, dus twijfel ik eigenlijk niet dat hij ook een goede 1500 meter kan rijden. dan zal het een beetje afhangen van de bukkel. In en juist een goede 10 kilometer ook, toch? Na en dan een goede vooral een hele goede ja. 10 kilometer. Dus dat is toch ook minder spannend. Wat verwacht je nog van de mannen in de laatste rit... De debutant, uh, ja, dat klinkt zo mooi als je nou, 31 ben gewoon... jaar bent, Douwe de Vries. En nou, ik, Bart ik, Swings, de nummer 3 van het afgelopen WK Allround. Ja, ik denk dat Douwe vooral een betere 5 kilometer wil rijden dan op het kwalificatietoernooi En dat Bart, ja, ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig of hij toch een beetje waar kan maken. Want ik had gehoopt de afgelopen jaar dat hij toch richting de Spelen een goede 5 kilometer zou kunnen rijden. Of dat hij zich echt zijn pijl op die 500 meter richt. Maar ik, ik, ik, ik ben nieuwsgierig. Ja, en nieuwsgierig ook omdat je het eigenlijk nog niet weet. Hè? Want in het nee. eerste deel van dit seizoen hebben we niet zo heel veel gezien van Bart Swings. Nee, helemaal niet. En uh, in ieder geval niet op het hoge niveau. En uh, hij heeft afgelopen jaar de World Cups gewonnen. Uh, op de BK afstand. En dan stond hij volgens mij op het podium. En dit jaar zien we hem gewoon onvoldoende. Terwijl je heel vaak hoort de discussies van: ja, het is makkelijk. Hij komt uit een land waar hij een van de beste is. Dus hij hoeft niet te kwalificeren. Maar je hebt ook een bepaalde scherpte nodig. In de, op het juiste moment, in de juiste wedstrijd. Ja, is dat zo ook als je geen concurrentie hebt in eigen ja. land? Misschien is hij juist heel goed uh, de weg omhoog aan het bewandelen. Ja, dat... zonder dat wij dat echt zien. Dat, nou ja, maar dan ben ik dus heel, daarom ben ik heel nieuwsgierig naar de 5 kilometer nu. Het is wel zo dat je af en toe gewoon even druk op de keten moet hebben om het maximale eruit te halen. Hij wordt natuurlijk weinig getrackerd. Ja, nu op een Europese kampioenschap. Maar uh, de jongens en meiden uit Nederland die hebben natuurlijk ook een keer mensen op de keel gehad. Dat kan wel in je voordeel werken qua wedstrijdbeleving, qua ontwikkeling van je, van je persoon als schaatsenrijder. Ja, dus als Bart Sings een medaillekandidaat is in Sochi, dan zouden we er nu toch enige tekenen van moeten zien. Sebas, is dat zo? Nou, het gekke is dat je dit seizoen wel ziet dat Swings eigenlijk op de 5 kilometer... meer pro progressie lijkt te boeken dan op de 1500 meter. Waar die viel in Calgary en daarna eigenlijk als een soort schaduw... die val steeds achter zich aan had. Had ook moeite om die B-groep daarna uit te komen... terwijl hij op de 5 kilometer in Noord-Amerika twee keer een dik persoonlijk record reed. En in Berlijn bij de Wereldbeker zelfs tegen het podium aanzat. Nu heeft hij er 1800 meter op zitten. Hij leidt. Ten opzichte van Douwe de Vries rijdt een ronde van 29-6. Dus dat is goed. En rijdt zo'n twee seconden langzamer dan Blokhuizen deed... In deze ronde, maar door die ronde 29-6... pakt hij wel drie tienden van een seconde erbij. Uh, Bart Swings, de Belg dus, uit Herend, Dat ligt in de buurt van Leuven. Heeft zijn studie even op een lage pitje gezet. Daar is hij even mee gestopt vanwege de Olympische Spelen. Na die wereldbekerwedstrijd heeft hij twee marathons gereden in Nederland. Hij won er één in Alkmaar. En daarna is hij op stage geweest in Portugal. Veel gefietst. En volgens mij pas sinds zondag weer op het ijs. 29-8 nu. Betekent een verlies van twee tienden in de afgelopen ronde. Douwe de Vries gaat goed mee hoor. Want die rijdt ook allemaal 29, dus 29, 299. 29, 9, 29, 2 keer 29 7. Daarna weer terug in de 29,9 seconden. Voor Douwer de Vries die op het Olympisch kwalificatietoernooi 6,19 reed. 6,19, 0,7. En daarmee op de zesde plaats eindigde Douwer de Vries. Die vorig seizoen heel veel problemen heeft gehad met de rug vooral. Het leek zelfs zo erg dat hij misschien wel zijn carrière moest beëindigen. Uiteindelijk is hij daar toch van hersteld. En maakt dit seizoen best een harde indruk. Nu met nog zes ronden te gaan. Wel voor beide rijders de eerste keer een ronde in de 30 seconden betekent ook dat ze zo'n 2 en 3 tiende seconden verliezen ten opzichte van Jan Blokhuizen. Nu heeft uh, Swings even het voordeel dat hij al op de kruising naar Jan Blokhuis of naar uh, de Vries kan toerijden. En in de binnenbocht nu een verschil kan maken. Hij rijdt in een ultra, ultra, ultra lichtblauw pak om het zomaar eventjes te noemen. Met op zijn hoofdkap dan de Belgische vlag. Een nieuw pak om naar te kijken voor Bart Swings Nadat hij afgelopen zomer natuurlijk ook een sponsor binnenhaalde met zijn Belgische ploeg. Maar weer een rondetijd nu voor hem van 30-1. Terwijl Douwer de Vries twee tiende verloor net. En een rondetijd neerzetten van 30-2. En zo is Bart Swings nu degene die leidt in de rit. Qua doorkomsttijd net de tweede doorkomsttijd had. Maar wel bijna drie seconden langzamer was. Dan Jan Blokhuis. En zo je lijkt Jan Blokhuizen dus op eenzame hoogte te staan. Wat betreft deze 5 kilometer bij dit EK Allround. Ondanks de binnenbaan komt Douwer de Vries niet meer bij Bart Swings. Die nu doorkomt in 30,2 seconden. De Vries wel een tiende sneller. Versnelt ook genoeg in. Al in de, bij het insturen van die binnenbocht om een moeilijke kruising te voorkomen. Er zit zo'n 2 meter tussen. Dat is dan natuurlijk weer in het voordeel van Bart Swings. Bart Veldkamp wijst hem ook als het ware naar Douwer de Vries toe. En dan gaat Bart Swings al bij het insturen van de volgende bocht na de kruising gaat hij hem voorbij. Terwijl Veldkamp nog allerlei handgebaren maakt in de richting van Bart Swings. Laten we het hopen dat hij het nog enigszins positief bedoelt. Wat doet Swings na nou, die 31 en die 32 van zojuist? 33 nu voor beide rijden trouwens. Wat ook Douwe de Vries doet dat. Dan is Swings nog wel sneller dan Koen Verwij was. Maar in de rondetijd levert Swings dan ook te veel tijd in voorlopig. Zeker ten opzichte van Jan Blokhuizen. Die dan gewoon makkelijk bovenaan staat op deze 5 kilometer. En aangezien zowel Swings als Douwe de Vries ook achter Blokhuizen ruim daarachter eindigde op de 500 meter. Is Blokhuizen dus gewoon de nummer 1 na de eerste dag van dit EK Allround. Douwer de Vries knok zich terug. Dat doet hij goed. Zit er bijna naast met nog twee ronden te gaan. We zien het in de rondetijd ook. Zestiende van een seconde namelijk was Douwer de Vries nu sneller in de afgelopen ronde dan Bart Swings die nu echt moet gaan aanzetten bij het opsturen op rijden van de kruising. Wil hij dit duel niet gaan verliezen. Duel met de 31-jarige Douwer de Vries die de gang er in één keer prima in, in heeft. hoor. Ook op de kruising, ook in de buitenbocht waar hij nu doorheen rijdt. Want ik denk dat die Bart Swings gewoon voor gaat blijven als ze op weg zijn naar de bel. Ja hoor, dat blijft Douwe de Vries zeker weten. Ze de Vries ze gaat hier denk ik de rit winnen. Ook al heeft hij nog een ronde te gaan. Want hij heeft dadelijk ook het voordeel van de laatste binnenbocht. 30 rond nu voor de Vries. 30-6, zojuist voor Bart Swings. En heeft Douwe de Vries ook nog eventjes lekker nu de kruising. Waarin hij al kan aanhaken bij Bart Swings. En zo gaat hij de Belg, de 22-jarige Belg, gaat hij hier doorop leggen. Om maar een wielenterm te gebruiken. Gaat hij hem Verslaan. Maar de 6.15 zal er niet in gaan zitten, die 6.15.89 van Jan Blokhuizen. Dat wordt de winnende tijd van de 5 kilometer hier in Hamar. Hier komt Douwe de Vries aan die rijdt de tweede tijd in 6.19.47. En met 6.20.92 wordt Bart Swings derde op de 5 kilometer. Dat betekent dat we eindelijk weer eens een keertje een 1 achter de naam kunnen zetten van Jan Blokhuizen. Dat is lang geleden, want als je kijkt naar zijn eerlijst, dan heeft hij sinds dat WK... Bij de junioren wel eens een keer een kwalificatiewedstrijd gewonnen in Nederland voor een wereldbeker. Of ooit uh, uh, voor die laatste vijf kilometer plek voor de Olympische Spelen van Vancouver. Hij heeft ook wel eens nationale wedstrijden gewonnen. Maar nu wint hij ook eens een keer een afstand bij een allround toernooi. En dat is Jan Blokhuizen tot op heden nog nooit gelukt. Niet op een NK, niet op een EK en niet op een WK allround. Nu doet hij het wel. Blokhuizen... Dit namelijk de 5 kilometer in 6,1589. Op de tweede plaats eindigt Douwe de Vries. Bart Swings dus derde, dan Koen Verwij, Swerloende Pedersen, Rens Rottevel en Oval oh, Bukko, die toch teleurstelde, die tegenviel. Jan Blokhuizen leidt het algemeen klassement na de eerste dag. 21 honderdste van een seconde voorsprong heeft hij op Koen Verweij. Betekent dat die twee rijders morgen tegen elkaar rijden in de laatste rit van de 1500 meter. Blokhuizen start dan binnen, verwijst start dan buiten. Dus heeft de laatste binnenbocht. Dat is dan weer in het voordeel van uh, Koen Verwij. Die moet die 21 ste daar zeker goed kunnen maken. Maar ja, moet wel met een enorme marge natuurlijk de 10 kilometer ingaan. Wil hij kans maken op een allround titel. Hoa staat op de derde plaats. 27-honderdste achter Blokhuizen. Uh, morgen op de 1500 meter. Dan een, uh, behoorlijke, een behoorlijk gat naar de nummer 4 toe. Naar Sverreloende Pedersen. Die staat namelijk vierde op bijna twee seconden. Swings op de vijfde plaats. Rottevel staat zesde. En daar worden Vries bij zijn eerste EK, netjes in de top 8, namelijk op de achtste plaats van dit Europese kampioenschap Allround, waar ondanks een matige 500 meter Jan Blokhuizen toch dus de winnaar van de dag is. En het inderdaad morgen heel spannend wordt, want die verschillen op de 1500 meter met name Jochem zijn erg klein. Ja. Uh, we gaan naar een van de mannen in de top 3 luisteren. Koen Verweij, de nummer 2: Steven. Koen, ja, je zit hier op het bankje, je schaatsen zijn uh, weer uit, uh, hoe... Uh, ja, hoe voel jij je na deze, na deze 5 kilometer? Ja, het is slecht 5 kilometer, dat is één ding wat zeker is. Ja, leeg. Uh, zoals mijn race eigenlijk ook. En uh, zoals vanochtend. Uh, had ik, uh, vanmiddag had ik een goede 500 meter. En dan voelde ik me uh, toch wel vrij fit. Ik weet dat ik vorige week al uh, zwaar verkouden ben geweest. En uh, er even uit heb gelegen. Maar dat dacht ik uh, vanmiddag niet te voelen. Alleen dat was ja. Het ijs, deze rit, er zat niet zoveel achter en niet zoveel in. En, ja, dat, dat, dat, zo was de hele rit ook gewoon. Ja, wanneer merkte merkt je dat je toch niet zo fit bent als je misschien gehoopt had? nou de, de rondetijden kwamen gewoon niet. Ik uh, reed bij het begin 30-2, 30-1. Uh, ja, dat was eigenlijk al net even een tandje te, te hard voor uh, zoals ik hem wou schaatsen. En, uh, maar even goed, 6.21, het is voor mij nu nog best wel een snelle tijd. En, uh, ja, ik ben nou op zich wel klaar voor morgen, ik heb zin in morgen en morgen is 1500 is mijn afstand. Ik hoop dat we de tijd goed kunnen maken en uh, even een mooie snelle 1500 meter neer te kunnen zetten voor mezelf. En dan uh, gaan we zien hoe we de tien ingaan. Ja, ja, ja, ja, ja precies, nog even over die vijf, want je hebt het over vermoeidheid. Hè? De laatste bocht moet je nog even met je hand naar het ijs, hoe, hoe tricky was dat? Nou, nah, dat was gewoon een, ver, een vermoeidheidsdingetje. Ik uh, nou, kwam er gewoon niet lekker in, dus ja, dan kun je ook weinig in de bochten en dan uh, zijn de bochten heel zwaar. Als je gewoon een lege rit rijdt en dat, uh, ja, dat was het gewoon en dat resulteert in uh, dat soort missetjes en dergelijke, ja, gewoon niet lekker rijden. En dus is de situatie nu dat uh, Blokhuizen bovenaan staat, jij tweede op uh, 2100ste achterstand op de 1500 meter, jullie rijden tegen elkaar en jij neem ik aan, start buiten hè? Ja, ik start buiten dus. Ben je daar blij mee? Ja, ik heb ik laatste binnenbocht dus, uh, <laughs> Dat vinden 1500 meter rijders wel fijn? Ja, zeker. maar Jan is een hele goede doen. Dat blijkt ook wel, maar uh, daar is ook nog een flinke kluif van hebben. Maar het is mooi dat ik de laatste binnenbocht heb, je ja, zeker weten. Nou, uh, de... nou goed, die 1500 meter is jouw afstand, maar je zijn het ook al, dan komt er 10 kilometer nog. Ja. Als je dan terugdenkt aan deze 5 kilometer, wat is dan je vooruitzicht? Ja, je ziet iets anders indelen, maar uh, ja, ik weet niet, misschien een, een 10 kilometer kan makkelijker komen als een 5 kilometer. Dat is één ding wat zeker is voor wat meer middenafstandrijers. Dat zei winnen was ook altijd. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ik ga er met. Uh, met nul in, zeg maar, van uh, hoe ik hem moet rijden of hoe dat ik hem weet dat ik hem moet rijden. En, uh, we, gaan, uh, we gaan gewoon lekker lol maken, maar eerst nog een hele goede 1500 meter rijden. Lekker lol maken? Ja, nou ja, dat, uh, als je het uh, uh, niet echt leuk vindt in 10 kilometer, nou, dan wordt het een hel, kan ik je vertellen. en uh, Ik denk, nou, we moeten er maar het mooiste van maken. En, uh, het wordt ook nog wel leuk, denk ik. Nou, ik ben benieuwd of ik je zie lachen morgen <laughs> tijdens die team. Nou, ah, anders <laughs> daarna wel, als ik het goed doe. Goed zo, ja, kom voorbij, dankjewel. Yes. We gaan gewoon lekker lol maken. Ging jij ook zo de 10 kilometer in? Nou nee, ik vond de 10 kilometer altijd een... Uh... Nou, een hel is een groot woord. Maar het is gewoon zo'n lange afstand. Het is echt een mentale afstand. Je moet um, een paar rondjes rijden. En dan moet je gewoon je kop erbij om te blijven rijden... blijven rijden, blijven rijden, blijven rijden. En dat is gewoon zo anders dan een 5 kilometer. Ik vind het mentaal met name heel zwaar. Ja, maar jij wist hoe je het moest doen. Je bent er olympisch kampioen mee geworden. Ja. Bij Koen verwijst dat een iets ander verhaal. Die is goed in de 1500 meter. Die moet het morgen bij de eerste afstand laten zien dan kan een 10 kilometer onwaarschijnlijk lang duren, toch? Ja, maar de andere kant dus ook... en dat hoor je, ik ga, hij gaat lol maken. Of het valt me sowieso op dat hij wel iets wat uh, genuanceerder is... in zijn uitspraken dan in het verleden. Hij heeft er wel een beetje van geleerd. Van, voorheen had hij echt uh, heel veel... Voor, oh, we gaan dan rijden en, nu wat, wat terughouden erin. Hij moet die 1500 meter goed rijden. En dan... Terughoudender moet... over wat het eindresultaat kan ja, zijn, bedoel je? Ja, ja. absoluut, absoluut. Want hij is niet genuanceerd over zijn eigen vijf kilometer bijvoorbeeld. Hij zegt in nee, de eerste zin, die was goed. slecht. Die was slecht, ja, uh, absoluut. Dus daar is hij heel eerlijk in. Maar in het verleden had hij natuurlijk heel veel broodvoeren van... ik ga het wel even maken. Um, dat is er een beetje af. Ik denk dat het ook terecht is. Want het is de afgelopen jaren niet altijd op het top geweest. Hij was wel, wel goed, maar niet super goed. We gaan uh, naar de nummer één in het klassement. Want die staat nu ook bij Steven Dalebout, Jan Blokhuizen. Jan Blokhuizen geeft nog even een high five aan Douwe de Vries. Ja, Jan, na de 500 meter was jij niet zo blij, maar uh, ik neem aan dat het nu wel anders is. Ja zeker, uh, gewoon, uh, uh, ik ben gewoon lekker aan het schaatsen deze week en uh, ik voel gewoon dat ik goede benen had. En uh, ja, dan, uh, dan heb je gewoon uh, heel veel missetjes, handjes aan het eisen uh, Of zo'n 500 meter ja, Dat kan je natuurlijk gewoon niet voor en, uh, ja, dan uh, verlies je best wel wat tijd en dan uh, begin je zo'n toernooi gewoon niet, uh, niet lekker zeg maar, niet zoals je, zoals je wil. En, dus ik was wel, uh, wel gretig op die 5 kilometer van net. En het uh, is mooi dat ik... Uh, ja, gewoon laat zien dat de benen goed zijn. En uh, hier gewoon een uh, super goede tijd neerzet. Ja. Nog even terug aan die 500 meter. Is het dan ook? Je bent uh, drie jaar op rij tweede geworden. Sven Kramer is er nu niet bij. Is het voor jezelf dan ook? Dat je extra gretig of misschien wel extra, met extra druk aan de start staat? Nou, ja, weet je... Op, op ieder toernooi heb je gewoon heb je die wedstrijdspanning. Dus ik ik uh, heb niet meer, uh, meer wedstrijdspanning ervaren. Of meer spanning dan normaal. Maar ja, misschien omdat je... Ja, want je, uh, ja, je bent gewoon gretig en, uh, en, je, en je wil gewoon alles eruit halen op zo'n 500 meter. En dan, uh, ja, dan ben je soms net, net op te haast denk ik. En dan, uh, dan sluipen er foutjes in. Maar... Als je naar deze vijf kijkt, is het uh, het hoogste haalbare vandaag? Ja, ik, ik denk een uh, goede race. Gewoon, gewoon heel goed begonnen. Uh, mooi middenstuk. Maar uh, de, de laatste, laatste rondjes dan uh, word je een beetje vermoeid. En dan uh, wil ik eigenlijk, zeg maar... Uh, blijf doorversnellen, kom komt net even te veel de punt. En dan uh, moet ik bij het uitgaan uh, van die bocht moet ik heel erg aan de blokjes denken. Ja. Want daar heb ik natuurlijk uh, een uh, verleden mee, inderdaad. En dus, uh, ja, dan moet je een beetje gaan inhouden. En dan loop je rond en uh, net nog een beetje te veel op. Maar uh, ja, 6-15 is wel een mooie tijd hier. Want ik zag jou inderdaad uh, verder bij de blokjes van daar rijden dan je normaal gesproken doet. Ja, ja en uh, misschien is dat ook wel, uh, wel, wel iets uh, wat ik gewoon vaak moet doen. Want als je iets verder bij de blokken rijdt, zie je ook bij sprinters, dan pak je al gewoon een hele goede druklijn. En uh, als je de bocht, zeg maar. Uh, ja, te scherp aansnijden, dan uh, kom je op de apex, zeg maar, in het midden van de bocht. Ja. komt je te dicht op de blok en dan moet je de druk eraf halen. Dus dan, uh, uiteindelijk ben je, ben je langzaam. Ja, ik zie je een beetje afhaken uh, bij de technische verhaal. Ja, kijk, ik zit al om me heen te kijken. Ja. <laughs> nee, maar... Om nog meer te doen is hier. Nee, helemaal niet. Nee, ik zat te kijken naar het klassement. Okay. Ik zat te kijken naar het, uh, naar het klassement, daar zei je bovenaan. Uh, verwijs dat op 2100 op de tweede plek. Jullie rijden morgen tegen elkaar op de 1500 meter. Wat wil je daar doen? Ja, ik wil gewoon een, een betere 1500 meter rijden dan ik uh, dit seizoen gedaan heb. Dus, uh, maar is het daar uh, zaak van schade beperken en dan op naar de 10 kilometer? Ja, ik denk wel dat, uh, dat Koen gewoon een, een, een, op dit moment een betere 1500 meter in de benen heeft. Dus dat is wel mooi dat ik uh, Probeer er zoveel mogelijk van te profiteren. En uh, inderdaad uh, de schade beperkt houden. En uh, kijken of misschien bovenaan kan blijven staan. En dan, uh, dan op naar de 10. Ja, die loopt wel lekker dit jaar. Hoe moet naar het podium volgens mij. Ja, ik, uh, ik zal snel mijn pak uitdoen. Ja. Jan Blokhuizen. Jan Blokhuizen die de vijf kilometer won... en daarmee Jochem bevestigt dat hij terecht ook naar de speler gaat op deze afstand. Want er waren nogal wat mensen die dachten... oh, wat zonde voor Bob de Jong. En is ja, dat niet dat, een, dat een, kunnen... een eenmalige piek van Blokhuizen? Maar blijkbaar niet. Nee, maar dat heeft hij natuurlijk in het verleden ook wel laten zien. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook gewoon... ik vind deze vijf kilometer, zoals ik een beetje op mijn netvlies heb... vind ik deze nogal weer beter dan wat hij had op, uh, op het kwalificatiestennoor. Dus nee, ik ben heel blij dat hij daar mag rijden. En we hebben het straks niet over gehad... maar ik heb nog even gekeken wat het over snel starten en dergelijke vijf de kilometer... Uh, Jan kan gewoon hard starten. Dus hij ja. laat niks aan de begin. Hoe kan het dan licht... dat hij dan dit seizoen zo uh, moeite heeft met de 1500 meter? Want als je heel hard kan starten op de 5 kilometer... moet er toch ook een dijk van de 1500 meter uit kunnen komen? Ja, maar dat is, dat is ook een stuk vrijheid. En je praat over tienden hè, op een 1500 meter. En die tiende op een 5 kilometer. Of jij uh, uh, 18.6 opent of 18.2, er zit vier tiende verschil tussen. 14 op een 1500 meter. En dat allerlaatste stukje is heel moeilijk. En dat allerlaatste stukje dat is heel erg moeilijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Bob de Jong. Je had op 2600 meter. Nee, ik moet het goed zeggen. Uh, en misschien, uh, ik heb het toen straks opgeschreven. Op 600 meter had Bob de Jong tijdens het kwalificatienoor al 2,68 seconden achterstand. Dat heeft hij nooit meer goed gemaakt. Ja. Dus maar ik ben je heel blij dat Ja, Ik ben blij dat hij nu weer een goede 5 kilometer rijdt. En toch op Sochi is dat mooi. En die 500 meter morgen, dat wordt een uh, mooie leerzame les voor hem. Denk ik. Ja, waar hij tegen de nummer twee in het klassement mag rijden. Dat is voor hem een voordeel, lijkt me. Hè? Tegen Koen Verwij. Ja, alleen qua uh, positie van starten is het, uh, ben ik persoonlijk van mening dat het starten in de buitenbaan. wat Koen Verwij als voordeel heeft. dat je daarmee twee keer op een kruising naar je tegenstander toe mag gaan rijden. Um, en dat kan in net in het nadeel zijn van Jan Blokhuizen. Maar goed, daar moet hij zich op voorbereiden. Hij weet dat Koen Verwij in die laatste kruising. Waarschijnlijk onder deur, onderdoor probeert te komen. Nou goed, dan moet hij aan zien te klampen in die buitenboog richting de finish morgen. Ja. Uh, Jochem, dank je wel voor vandaag. Morgen is dag 2, dan zijn we erbij van 1 uh, tot 6 uh, met Langs de Lijn om ook weer alle afstanden dan live te volgen. Uh, schakelt u vooral niet weg, want Langs de Lijn gaat nog even door. Uurtje of 4 nog, we zijn pas 6 uur bezig, Robert Meder, Sorry, goedemiddag. Goedenavond. Ja. Goedenavond, zelfs al. Het is al avond. Wat heb je straks nog? Nou ja, we gaan terugblikken op deze dag van de ECO Round natuurlijk. En ik wil de luisteraar nu al even wijzen op de uren tussen 8 en 10. Waarin we eerst een uur lang gaan praten met Joop Alweda in, in het kader van onze interviewserie. De, de, de wintergast, omdat het winter is, hoe logisch. En daarna Epke Zonderland. En um, bij Joop is het mooi dat hij voor het eerst het radioverslag gaat horen van Atlanta 1996, toen hij goud won. En daar raak je door geraakt. Meer zeg ik er niet over. Luister maar. En Epke, natuurlijk over Rio. Uh, over de Elsteden toch die hij gaat uh, schaatsen. Dat wilde hij, uh, he? wil hij heel graag. Ja. Dat wilde hij heel graag. Ja, hij is, hij is nu lid, dus dit jaar kan het niet, maar uh, volgend jaar kan het wel. En over Afrika, want dat gaat hij doen naar Rio. Wat hij daar gaat doen, luisteren. Zometeen. Oké, okay, het vervolg van langs de lijn. Zometeen na zeven. En de